7 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. De rector van de Islamitische Universiteit in Rotterdam weigert excuses te maken voor zijn omstreden uitspraken over Turkse demonstranten. Hij zei in een pamflet onder meer dat de demonstraties tegen premier Erdogan het werk waren van goddelozen die vijand van hun religie en vaderland zijn. Minister Asscher eist dat de Turkse rector zijn uitspraken terugneemt. Tegen de NOS zegt de rector dat hij dat niet van plan is. Hij beweert ook dat hij fout is geciteerd. Bovendien beroept hij zich op zijn academische vrijheid. Het kabinet onderzoekt of de bevoegdheid van de islamitische universiteit om imams op te leiden moet worden ingetrokken. De favoriet van de presidentsverkiezingen in Georgië lijkt af te stevenen op een grote overwinning. De 44-jarige filosoof Mark Vilashvili heeft volgens de polls twee derde van de stemmen gekregen. Dat betekent dat geen tweede ronde nodig is. Mark Vilashvili is lid van de regeringspartij Georgische Droom. Sakarsvili, die tien jaar staatshoofd is geweest, mocht na zijn twee termijnen als president niet aan deze verkiezingen meedoen.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 Eerder maakte de bouwsector en corporaties plannen bekend... om 100.000 huurwoningen energie-neutraal te maken. Het weer, komend etmaal, waait het fors. Aan zee staat nu al een stormachtige wind, kracht 7 tot 8. Verder wisselend bewolkt een enkele buien, mogelijk met onweer. Morgen in de ochtend stormkracht 9 of 10. Het wordt dan overdag een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Een uur lang verdieping van het wereldnieuws. Chris Keijnen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Een uur lang turen wij over de wereld met onder meer de vraag... hoe stabiel het West-Afrikaanse land Liberia inmiddels is... nu de burgeroorlog daar een klein decennium achter de rug is. We spreken met dirigent Ivan Fischer... die in zijn nieuwste opera de wortels van het Hongaarse antisemitisme blootlegt... En we vragen ons af waarom iemand zijn carrière in de waagschaal stelt. Om te onthullen wat we al weten, namelijk dat er via Zwitserland belasting ontdoken wordt. Ten slotte geven we ook nog het woord aan een van de talloze Spaanse werklozen. Ik heb twee dagen zonder te Twee dagen heb ik aan één stuk doorgehaald. De repente fui Opeens word je er dan heel bewust van dat je op straat staat en dat je geen dak boven je hoofd hebt. Ja, dat en nog meer dus in dit Buitenlanduur. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Maar eerst. Dit, deze week werd bekend dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA zeker 35 wereldleiders heeft afgeluisterd. Waaronder hoogstwaarschijnlijk dus ook de Duitse bondskanselier. En die leiders reageren eh, allemaal verontwaardigd. De Verenigde Staten waren toch onze bondgenoot. En de schaal van de afluisterpraktijken lijkt ook voor velen een grote verrassing. Maar moeten we daar eigenlijk wel zo verbaasd over zijn? Ik spreek erover met Egbert Dommering. Hij is emeritus hoogleraar informatierecht. Goedenavond, meneer Dommering. Goedenavond. Ja, was u verrast toen u hoorde dat bijvoorbeeld zo iemand als Merkel uh, waarschijnlijk is afgeluisterd? Nee, ik was niet verrast. Uh, de. de... De afluisterpraktijken of de aftappraktijken zijn, zijn zo omvangrijk... Dat, uh, ja, dat er zeker ook diplomaten en politici uh, onder terecht zijn gekomen. Ja, en dit niveau verraste u ook niet? Nou ja, je had... Nee, het, heeft me, nee, het verrast me niet... Het, het, het punt waar het wat mij betreft om draait... is dat, dat we deze hele affaire nu aantoont... dat we in de controle samenleving een nieuwe stap hebben gezet. Uh, de, de, de techniek, de big data techniek, dus de analyse techniek... en de mogelijkheden om uh, op grote schaal uh, verkeer, internetverkeer... en telefoonverkeer en nou, alles wat via het internet gaat af te tappen... is, is zo groot geworden... Mm -hmm. Dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat wat me eigenlijk het meest verrast, is dat, dat de discussie niet over niet die graad van verontrusting over dat verschijnsel heeft. Maar dat het pas uh, escaleert, als ik het zo mag zeggen, als, als de, de hoogste politici zelf worden afgeluisterd. Het ja. heeft iets van majesteitsschenders moeten gepleegd worden, voor voordat we eigenlijk tot de eind de eigenlijke misstand, namelijk die grote schaal waarop het wordt al gebeurt, al jaren... Ja. Uh, dat, we, dat we daar dan pas... voor geïnteresseerd raken. Ja. Um, en die, die, die, die grote schaal, om daar, om daar heel even bij te blijven... Um, dat doen we omdat het kan. En de NRC doet dat ook omdat het kan. Of denken ze ook echt nog dat het nut heeft? Of is het een soort zichzelf instandhoudend mechanisme nou, geworden? Een uh, soort verslaving? Er is natuurlijk al heel lang uh, een, een praktijk... Van geheime diensten die satellietverkeer afvangen. Dat is, dat is eigenlijk al begonnen in de jaren 60 en 70. Ja. Met, het, met het beroemde Echelon. Project. Ah ja. dat, dat heeft toen tot een publieke discussie geleid. Die en tot... grote schotels die in ja. Zuid-Engeland staan. Daar. Ja. Ja. Maar daarna is het, dat heeft toen wel tot, ook tot een standpuntbepaling geleid. Maar da daarna is het gewoon doorgegaan. Uh, en uh, ja, vervolgens hebben we natuurlijk 9-11 gehad. Dat heeft onmiddellijk tot wijziging van de wetgeving geleid. En nu is het, nu is het grote excuus, ja, er is een oorlog tegen terrorisme... En dat kunnen we eigenlijk alleen maar door, om, door de burgers, de bewegingen van de burgers, de communicatiebewegingen van de burgers te controleren. Uh, maar ja, die oorlog tegen terrorisme, die houdt natuurlijk nooit meer op. Dus daarmee hebben we van een uitzonderingstoestand, namelijk iemand wordt verdacht van een strafbaar feit en we luisteren hem dan gedurende korte tijd af, mm -hmm. wordt van een uitzonderingstoestand een, een regel gemaakt. Ja. En, en wat mij dus het meest verbaast is dat die discussie niet die scherpte krijgt. Er wordt op grote schaal wordt een grondrecht, namelijk privacy, ja. geschonden. En het feit dat bijvoorbeeld deze week tijdens de EU-top... ook de discussie daar ook niet die scherpte kreeg... en omdat hij hem eerder ook niet had... Um suggereert u nu eigenlijk een klein beetje dat die politieke leiders... die nu zo boos zijn omdat het hun telefoontje betreft... dat die de rest eigenlijk al wisten. Maar dit nou net niet? Dat ze er zelf ook bij horen? <lacht> Ik hoorden? weet niet hoeveel ze weten, maar het is toch wel heel waarschijnlijk... dat alle geheime diensten in Europa uh, er, er, er meer, meer of minder in zitten. Uh, ja. en, en dat ze dus allemaal diezelfde praktijk min of meer... Ja, die moeten ze toch gezien hebben. Want er moet op een zeker moment toch ergens... een ministeriële handtekening gezet worden... voordat het kan gebeuren. Ja. Uh, uh, maar ja, de controle daarop is, is gering. Zeker in Nederland ook. We hebben wel een parlementaire commissie. De commissie stiekem. Maar ja, een echt goed inzicht... hoe, hoe wijdverbreid het is, hebben we niet. Nee. Nu, nu komt er dus heel veel naar buiten. Uh, mede dankzij uh, zo iemand als, als Snowden. Vind, vindt u hem dan ook een... Belangrijk tegenwicht tegen die uh, uh, doorgedraaide controle samen. Nou, ik vind Snowden heeft, heeft een, een, een grote misstand uh, uh, uh, aan de kaak gesteld. En uh, ja, de openbaarheid die hij heeft gecreëerd op dit gebied, heeft zeker tot een, tot een, uh, ja, tot een kanteling, zal ik maar zeggen, in de discussie geleid. Maar de ah. volgende vraag is natuurlijk of hij dan ook die scherpte krijgt van uh, schending van een. Van een, van, een, van een grondrecht. Want ja. dat heb ik onze uh, premier nog niet horen zeggen. En ik heb het geen enkele premier horen zeggen. Ik, heb het, ik hoor ze zeggen, we moeten naar andere gedragsregels. Maar behalve dan nu, mevrouw Merkel is, is afgeluisterd... wordt er gezegd, misschien moesten we maar eens de Verenigde Staten... voor een strafbaar feit gaan vervolgen. Ja, dat zei de Duitse minister van binnenlandse ja. Zaken ja. nu. He? Ja. Uh, dat is lastig, want staten zullen zich uh, als uh, inrechten worden betrokken op hun immuniteit beroepen. Maar misschien kun je wel. Ja, het, het zou goed zijn als er nu ook echt rechtelijke procedures uh, hier in Europa zouden gestart worden. Ja. En, en, en zou dat dan kunnen helpen? Want ik uh, ben het met u eens dat die de neiging van de politiek is... om een beetje te zeggen, ja, het is uit de hand gelopen... maar dat het gebeurt, dat is natuurlijk wel nodig... eigenlijk voor onze veiligheid. Ja. Terwijl u zegt, we moeten onze grondrechten in de gaten houden. Ja, want kijk eens, iedereen zegt, ja, maar we bestrijden het terrorisme... ja, het kan zijn dat er een belangrijk staatsbelang is... dat je een grondrecht moet beperken. Maar dan nog altijd geldt de gedachte van dat het proportioneel moet zijn... en dat het, dat het dus, dus ook duidelijk afgebakend moet zijn... hoe lang die schending plaatsvindt. En ja, die discussie wordt niet gevoerd. Ik hoop dat die in het kabinet in Nederland... langzamerhand ook gevoerd zal worden. Daar want, zit een oud-student van u, begreep ik? Ja, daar zit de, de, de vicepremier uh, Asscher is gepromoveerd... op het onderwerp communicatiegeheim. Dus hij weet dondersgoed goed hoe, hoe het in elkaar zit. Dus ik hm. hoop dat... dat die discussie nu ook binnen Nederland, die fundamentele... Wending zou kunnen krijgen. Ja, want hoe zou je dit uh, wereldwijd voor zover zoiets überhaupt mogelijk is. Maar um, u, u zegt, ja, er komt nu een gedragscode, maar die gaat niet over dat grondrecht. Hoe zou je zoiets vast moeten leggen dan? Hoe zou je zoiets moeten leggen? Nou, het ligt vast. Ja, we ja. hebben, hebben, ja, ja. hebben een heel duidelijk verdrag. Het, het Europees verdrag. Uh, we hebben natuurlijk de, de, de, de, de, de, de conventie de, van de Verenigde Naties, die mevrouw Merkel nu misschien zelfs op dit punt nog wil aanscherpen. Dus. Dat betekent dat je, dat je moet het niet alleen aan politici moet overlaten... maar dat er toch ook wel belangenorganisaties moeten gaan nadenken... of ze niet ook ja, in de Verenigde Staten, maar ook in Europa... rechtszaken moeten gaan uitlokken om, om vastgesteld te krijgen... dat dit de schending van grondrechten zijn. Ja, en dan mogen we u bellen. Als advocaat? Uh, ja, ach, uh, uh, dat kan natuurlijk altijd. Maar er zijn <gulpt> nog voldoende andere advocaten die ook gespecialiseerd zijn in dit soort kwesties. Ja, Maar goed, de, de Amerikanen zijn natuurlijk sinds 9-11 uh, uh, een, een beetje bang geworden. Uh, denkt u dat dat soort rechtszaken daar veel kans maken? Nou, in ieder geval, uh, je hebt natuurlijk een hele actieve uh, grondrechtenorganisatie in, in, in, in de Verenigde Staten. Die heeft zich ook al flink geroerd in deze kwestie. En daardoor heeft Obama ook toch al verbetering van de wetgeving aangekondigd. Maar uh, misschien dat hij toch nog wel eens een volgende stap zal doen. Naar de rechter, zegt u. Ja, dat lijkt me wel, want de politici doen niks. Hartelijk dank, meneer Dommeling. Hallo, marhaba. Hallo. Salamad malam. Bellen met de wereld. Hallo. Please check and try again. Ja, in bellen met de wereld gaan wij bellen... met een computerdeskundige uit Monaco. Namens, via hem zijn namelijk meer dan 130.000... vermoedelijke Europese belastingontduikers opgespoord. Wat Edward Snowden is voor de NSE... is R.W. Falciani voor de Zwitserse bankwereld. Collega Abdou Bouzeda belde deze klokkenluider... die de klantgegevens van de HSBC-bank... aan verschillende Europese belastingdiensten overhandigde. Ook onze voormalige minister van Financiën, Jan Kees de Jager maakte dankbaar gebruik van diens geheime informatie. En de eerste vraag van Abdou aan Falciani was: waarom wil hij per se duidelijk maken dat er in Zwitserland belastingen worden ontdoken? Want dat wisten we toch al. Well, was not about only not tax. It was about not at all. Het gaat niet alleen om belastingontduiking. Ik wilde veel meer aan de orde stellen. Zo ontdekte ik dat de bankleiding zo min mogelijk wilde weten waar het geld vandaan kwam. Die procedure werd zo ingericht dat de mensen die geld binnenhaalden voor de bank... bonussen kregen. Het is een uitnodiging voor criminele organisaties om geld wit te wassen... en voor terroristische groepen om geld door te sluizen. En wie ging u met deze informatie in eerste instantie? het was om de Zwitserlandse autoriteiten te authorities, maar op dat that time it was het niet mogelijk om het te in een safe way. Dat was een hele leidensweg. Ik wist in het begin niet wat ik moest doen of naar wie ik moest gaan. Het was heel gevaarlijk voor me om in Zwitserland met deze informatie naar buiten te treden. Aan de autoriteiten had ik niks, maar aan interesse geen gebrek. Zo werd ik bijvoorbeeld benaderd door de Israëlische Geheime Dienst. Werd u benaderd door de Mossad? Well, it was a uh, just pick pick me up. From the street, you know? Nou, dat wil zeggen, ze hebben me op straat ontvoerd en namen me mee. Ze wilden informatie van me. Ik heb geen informatie gegeven en uiteindelijk hebben ze me vrijgelaten. Ik heb zelf contact gezocht met de Franse geheime dienst. Want ik kom oorspronkelijk uit Monaco en Frankrijk ken ik goed. Ze hebben me naar Frankrijk gebracht, maar echt veilig was ik helaas niet. En ook om mijn leven te was very risky path. Hoe bedoelt u wat u bedreigt? Uh, I was representing a big risk for all this business. Ja, ik heb veel vijanden gemaakt: de maffia, de Zwitserse autoriteiten, de bankwereld. Door de vorige regering van Sarkozy voelde ik me niet beschermd. Hij zei dat hij werk wilde maken van belastingontduiking, maar in werkelijkheid deed hij niets. Ik werd geadviseerd om naar Spanje te gaan. Daar werd ik gearresteerd omdat er nog altijd een arrestatiebevel van Zwitserland tegen me loopt... voor het stelen van klantgegevens. Maar gelukkig kon ik op grond van de verdragen niet uitgeleverd worden aan Zwitserland. Nadat president Hollande de verkiezingen won, ben ik weer teruggegaan naar Frankrijk. Met politiebeveiliging, dat wel. Is het dit allemaal wel waard? You know, my, even mijn my, vader my was a banker... Ja, als zoon van een bankier voel ik me verantwoordelijk. Het is goed voor mijn beroepsgroep. Ik wil ook door dit verhaal te vertellen andere mensen aanmoedigen... en uitleggen waarom het belangrijk is een klokkenluider te zijn. Maar als ik het opnieuw moest doen, zou ik het wel heel anders aanpakken. Erwie Falciani, een bankier met een geweten ze bestaan. Bureau Buitenland een andere blik op de wereld. De Hongaarse dirigent en componist van wereldvaam Ivan Fischer... presenteerde vorige week in Boedapest zijn eerste opera, de Roodbonte Koe. Fischer, die ook al sinds lang een vaste waarde is bij het Concertgebouw... en een halve Nederlander is geworden, lijkt met die opera niet alleen muzikaal... maar ook politiek een belangrijk statement te maken. De Roodbonte Koe verwijst via het verhaal van een anti-Joods incident in 1882 naar het antisemitisme dat opnieuw opleeft nu in Hongarije. De laatste jaren heeft daar het extreemrechtse Jobbik-blok... niet in de laatste plaats met dat soort propaganda... ondusparend veel stemmen vergaard. En dat had ook al andere, soms evenals Fischer... Joodse Hongaarse kunstenaars in beweging gebracht. Gisteren sprak ik Ivan Fischer vanuit de hotellobby in Zurich, waar hij net met zijn Budapest Festivalorkest was aangekomen. En ik vroeg hem om te beginnen of hij met deze opera... inderdaad een politiek statement wilde maken. Ik ben natuurlijk een kunstenaar, dus uh, ik wil niet uh, een statement maken over actuele politieke zaken, maar wel over belangrijke maatschappelijke gebeurens die, wat ik uh, erover denk, dat ze al ongeveer 100 of 150 jaar uh, ons beïnvloeden. Dus het wordt natuurlijk versterkt daardoor wat tegenwoordig gebeurt, maar... Zoals voor elke kunstenaar, wij zijn meer geïnteresseerd in de diepere dingen. Ja, want wat is in het kort het verhaal? Het verhaal is dat een meisje in een dorp in Hongarije is verdwenen. En, en dat was einde 19e eeuw. En men heeft daar de Joodse kleine gemeenschap... wij spreken over ongeveer 15, 20 mensen... Ja beschuldigd dat zij dit meisje hebben doodgemaakt... omdat zij hun bloed nodig hadden om daarmee mat zo te maken voor hun feest. Ja, ja. Ook de mensen in, in deze dorpen en ook op hoger niveau... bijvoorbeeld de politici toen stonden achter die beschuldiging... Hm. En dat vond iedereen uh, verschrikkelijk. Dus heel Europa was opgevonden. Ja. Um, en nou begreep ik dat u het verhaal in de opera vertelt... ook met in de ansenering wel verwijzingen naar het heden. Bijvoorbeeld naar, naar voetbalhooligans, is dat zo? Ja, omdat... Um... Ik vind dat deze emoties en deze vooroordelen die na dit hebben geleid... dat die bleven voortbestaan en die nog steeds uh, ons leven beïnvloeden ook tegenwoordig. Maar het is niet een statement over vandaag. Het is een statement over die nooit geneeste, uh, nooit veranderde gevoelens... die altijd nog daar uh, mensen beïnvloeden. Ja... Dat zegt u geen statement over vandaag, maar het is denk ik toch ook niet toevallig dat u zo'n opera maakt. in een tijd dat bijvoorbeeld de Jobbik-partij in Hongarije. zo'n 12% van de zetels in het parlement bezet. Ja, absoluut. Ik ben daarmee eens dat het, dat het ook over vandaag gaat. Er is heel nee. veel antisemitische gevoelens die naar boven zijn gekomen in Hongarije. Dat is niet ja. de officiële politiek. Dat moet men duidelijk uh, onderscheiden. Maar het is aan het groeien, het is gevaarlijk. En waarop ik wijs met mijn opera... is dat het 150 jaar niet is veranderd. Ja, ja. En het, u, u zegt uh, de, natuurlijk, het is niet de officiële politiek. Uh, niet, niet van de regering Orbán, maar wel een partij die een, een, een substantiële aanhang heeft... een substantieel deel van de parlementszetels. Is dat een partij die te vergelijken is... met bijvoorbeeld andere rechtspopulistische partijen in Europa... het Front National of misschien de PVV hier? Of, of is het een extremere partij? Met name als het om dat antisemitisme gaat. Er zijn zeker dingen die, die, die deze partijen met elkaar vergelijkbaar maken. Er zijn ook lokale verschillen... Bijvoorbeeld, een belangrijk verschil is dat in Hongarije zijn de zigeuners een belangrijk thema. Omdat er zijn bijna een miljoen zigeuners in Hongarije, meestal hmm. heel arm. Zij kunnen geen baan vinden, zij kunnen hun families niet eten geven. En dan komt een algemene beschuldiging in een dorp van Hongarije. Als iets wordt gestolen, dat hebben zeker de Sigeuners gedaan. Ja. En het, het is een populistische makkelijke politiek voor een partij... zich in te zetten voor de Hongaren tegen de Sigeuners. En dat uh, doet dan bijvoorbeeld zo'n rechtsextremische partij. Ja. Maar het is niet alleen de partij... Ik ben daarmee minder bezig... Ik ben meer bezig over de hele maatschappij. Ja. Waarom deze gevoelens nog steeds zo sterk zijn. Ja, toch, toch speelt de politiek daar natuurlijk wel een belangrijke rol in. Um, neemt u de regering Orbán iets, iets kwalijk? Die, die staat in Europa nu op dit moment ook niet echt bekend... om zijn liberaal-democratische uh, vuur, zal ik maar zeggen. Vindt u dat zij te veel aanschurken tegen die Jobbik-partij... of dat ze er genoeg afstand van nemen? Ik vind dat de Fidesz-partij en de Orbán-regering niet antisemitisch is. Um, zij hebben heel veel gedaan. Uh, zij hebben publiek uh, uh, de verantwoordelijkheid van, van Ho Hongarije in de holocaust geaccepteerd. Uh -huh. Zij bouwen nu een, een grote centrum voor de slachtoffers van de holocaust, ja. zij zetten zich in... De herdenking van de deportaties, tegen... hè, 70 jaar geleden. Ja, ja, zij doen veel tegen antisemitisme en daar ben ik heel blij om. Voor elke stap wat ze doen, uh, waardeer ik echt. Hm. Maar ik vind dat zij kunnen nog verder gaan... om bijvoorbeeld mij echt uh, tot, tot, tot rust te krijgen dat, dat, dat zij genoeg doen. Wat doen ze bijvoorbeeld niet... Um, zij hebben bijvoorbeeld uh, um, bepaalde auteurs opgenomen in de verplichte materiaal wat op elke school wordt geleerd, die duidelijk uh, fascistische of, uh, of uh, supernationalistische aut antisemitische auteurs zijn. Dat moeten ze meteen afschaffen. Ja. Dan bouwen ze een bepaalde ideologie op die. Wat, wat dat uitstraalt is dat er is de bedreigde volk Hongarije, de Hongaren, en die hun bedreigen, dat zijn de, de multinationals, de bankiers, de finansmachten van de hele wereld. Dat is een soort samenswering ja. tegen ons Hongaren. Ook al een heel oud verhaal, hè? Dat is, kijk, dat is niet antisemitisch nee. ge gezegd. Maar voor de simpele Hongaar is dat een coded language. Ja. Wat ze denken is Joden. Ja. Maar dat zegt natuurlijk niemand. Maar ik, ik wens dat de regering daarmee ophoudt. Ja. Vindt u dat Europa hier ook uh, zich meer zou moeten laten horen? De rol van Europa is, is natuurlijk um, een heel ander verhaal. Ik vind alles ontstaat... Daarom omdat een land als Hongarije uh, voelt zich als een verlierer. Er zijn 4 miljoen Hongaren die arm zijn. Veel mensen hebben hun baan verloren. Zaken gaan kapot. Het land is teleurgesteld. Hm? Zij denken Europa helpt ons niet. Dat is natuurlijk niet waar... Er geen, heel veel geld vliest in Hongarije. Dat, dat is geld van belastingbetalers van Nederland of Duitsland of andere landen. Maar dat is voor de mensen toch niet uh, genoeg. En ik moet zeggen, wat ik zie... is dat er zijn rijkere landen in Europa en armere landen. En de rijkere landen doen, vind ik, nog steeds niet genoeg. Men zou meer moeten doen, omdat als men dat niet op gelijk niveau brengt tussen de, de rijkere en de armere landen... dan ontstaan in de armere landen bewegingen... die met racisme ja. en vooroordelen te maken hebben. Ja. Hoe zijn de reacties op de opera tot nu toe? Kijk, het was uh, ongelooflijk, omdat uh, wij konden bijna niet spelen. Er waren zoveel mensen bij de uitvoeringen. Het was uh, een crowd, uh, ongelooflijk enthousiast... Um, natuurlijk de vraag is, uh, bereiken we genoeg mensen? Omdat uh, je, kan, je kan, uh, twee keer zoveel mensen hebben in de zaal als de capaciteit. En dat is nog steeds uh, weinig. Er zijn heel veel mensen in Hongarije die normaal willen leven... en een tolerant land wensen. Ja. En daar die enthousiasme heb ik gevoeld. Ik heb honderden mails gekregen... En ik moet heel veel interviews doen in heel veel verschillende landen van de wereld. Ik wil ook niets meer. Ik wilde wil alleen een opera schrijven. En, en precies wat ik voel als de oorsprong, de essentie van het probleem daar, om te gehoord te brengen. We zien er naar uit om ook hier ooit iets te kunnen zien en horen van de opera, meneer Fischer. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek. Dank u wel. Tot ziens. Bureau Buitenland. Neemt je mee. Ja, en naar Hongarije, waarover u net dirigent Ivan Fischer hoorde... een ander land dat niet echt welvaart in Europa. Hoewel, voor het eerst sinds jaren groeide de Spaanse economie met 0,1%. Maar de gewone Spanjaard zal daar weinig van merken. De enorme werkloosheid in dat land treft alle lagen van de bevolking. Verarming, uit je huis gezet worden. Het zijn dingen die bijna iedereen kunnen overkomen. Journalist Cristina Valaras werd in 2008 ontslagen... als adjunct hoofdredacteur van de krant ADN... terwijl ze hoogzwanger was van haar tweede kind. En binnen de kortste keren was ze haar huis kwijt en straatarm. Ze schreef er een mooi en bijtend boek over. A la puta calle, op straat geflikkerd. Correspondent Lex Rietman zocht Cristina Valaras op op straat in Barcelona voor haar oude huis. Ustedes dicen prima de riesgo 30.600 millones subasta de deuda. Jullie hebben het over risicopremies, 3 miljard 600 miljoen, veiling van staatsschuld. Maar jullie zeggen niks over de moeder die in elkaar gedoken in haar keuken zit, vastgeklampt aan de zoveelste aardappel. Geen woord over de dreigende stem van de bank op het antwoordapparaat. Over de paniek die de man van het stroombedrijf oproept als hij in het kijkglas staat van de voordeur met een duisternisbevel onder de arm. Armado con una orden de oscuridad. Het zijn de eerste woorden van het boek A la puta Calle. Op straat geflikkerd van de Spaanse journalist en schrijfster Christina Vajaras. Het is de chroniek van een huisuitzetting. Haar eigen huisuitzetting. In juni van dit jaar werd ze met haar twee kinderen van 10 en 4 op straat gezet. En vandaag is Christina voor het eerst terug in haar oude buurt. Christina die groet de kastanje verkopen. Die heeft hier een steentje voor haar oude huis. Waar nou? In je oude buurt. Ay, me da mucha tristeza venir. Ja, zegt Christina. Ik word er heel triest van. Ben je vaker teruggegaan? No, es la primera vez que vuelvo desde que me fui en junio. Oh, dit is de eerste keer dat Cristina weer voor haar oude huis staat, voor de voordeur. Mooie plek, hè? Ronda San Antonio, midden in het centrum van Barcelona, vlak bij de Plaza Universitat. is een un sitio precioso y el piso ven, acércate. Era het piso principal que tenía un patio dentro donde teníamos un limonero. Oké, okay, we staan nu voor de deur, echt van zo'n eh, fantastisch monumentaal pand. En uh, Christina zegt, ik had de eerste verdieping met een enorm terras. een limonero en veel plantas. En los njes van een Citroenboom, veel planten en natuurlijk uh, ideaal voor de kinderen. Christina wil graag dat ik je en jou zeg. En ze is nu binnengegaan bij een winkel naast haar oude woning. Ook weer even om de, om de oude buren te begroeten. Christina, hoe is het om uit je huis gezet te worden? Primero, cuando te dicen que te van Het is een moment dat esperas que suceda. Maar que te golpea voorte. Ja, het eerste is, hoewel je weet dat het eraan zit te komen, is het een enorme klap. Maar luoger een segundo moment, dat is quando sales con todo en devuelves las llaves. Ja, En een tweede moment, zegt is als je gewoon met al je spullen eh, het huis verlaat en de sleutels yo, terugbrengt. Jullie die las aan al notario. Que al notario del banco que se quedó con mi piso. Ja, en mi caso, el notaris van de la banca. Y empecé a llorar, y llorar, y llorar, y llorar, y caminar, y llorar. Y pasé dos días sin poder parar de llorar. Entonces, dice, no, y tú, ¿begon? Y te lopes, y te huelen, y te huelen, y a lopes. Y se dice,. Twee dagen, he bebido dos días, sin parar de llorar. Sin parar de llorar, no podía parar de llorar. Entonces, de repente, fui muy consciente, de golpe, de que estaba en la calle. Ik ken dat niet uit dit Ja, Opeens word je er dan heel bewust van dat je op straat staat en dat je geen dak boven je hoofd hebt. Je had geen plek om heen te gaan. Veel mensen in jouw situatie gaan dan naar hun familie of naar vrienden. Hoe was dat in jouw geval? Bueno, había una mujer, een periodista die me dijo que me prestaba su casa del bosque. Ja. ze kon terecht. Bij een, uh, een, een soort vakantiehuisje van een journaliste. Die had haar aangeboden aan uh, Christina en haar kinderen om daar dan tijdelijk te verblijven. En, maar... zit, en daar zit ze nu nog steeds. Ja, hier dat Ja, hier más Wat me daba dejar y más pena eran de libros. Als je je huis uit moet, zegt Christina, dan moet je dingen achter je laten. En de dingen waar ik het meeste angst voor had om achter me te laten, dat waren mijn boeken. Eh, wat heb je ermee gedaan? Met die boeken waar Christina mee op straat stond... heeft ze toen een tweedehands boekenwinkeltje opgericht... samen met een vriend. Dat is hier vlakbij. Oké, okay, gaan kijken. Christina, in 2008 was je adjunct hoofddirecteur van een krant. En je had een heel goed salaris. Toen is het in hele korte tijd... Heel snel bergafwaarts zijn gaan. In 2008, ik was de subdirectora van het diario ADN. Me despiederden in november de 2008, in de 8e maand. Nou, ze werd in 2008 ontslagen als uh, adjunct hoofdredacteur van een krant terwijl ze 8 maanden zwanger was. Montamos, con unos amigos esta editorial, y me decidí a escribir, que es lo único que podía hacer. Ja, zegt ze. Ik heb geprobeerd om uh, ander werk te vinden, als serveerster en andere baantjes. Maar uh, dat lukte niet. En uh, toen ben ik maar uh, boeken gaan schrijven. En we hebben dan deze uitgeverij waar we nu zitten. Deze tweedehands boekhandel, wat ook tegelijk het kantoor is van de uitgeverij. Digitale uitgeverij. Die hebben we opgericht. Pero no dava dinero para vivir. Nada de dinero para vivir. Ja, Nada. Dat, dat leefde niks Entonces, op. een eh, punto in que yo un año y pico. met zero ingresos. Ja, dus al mes. Dus een jaar lang heeft ze helemaal nul inkomen gehad. Niks. Niks. Niks. Nada. Nada. Hoe heb je dat gedaan? Ik, vieja Kom. Para a puta. <laughs> ze. en ik ben iets, iets te adecuado. oud om uh, aan de prostitutie te gaan wijden. Het eerste jaar te je wat het eerste jaar, zegt Christina, kun je het nog doen met je ontslagvergoeding. Het tweede jaar een beetje met hulp van vrienden en familie. En het derde jaar ben je je huis kwijt. Christina Fajardo treedt elke week op als vaste gast in televisie en radioprogramma's. Heeft wekelijkse columns in twee kranten en geeft lezingen door het hele land. Ze heeft zeven boeken geschreven, waaronder een bekroonde misdaadroman. En toch verdient ze alles bij elkaar amper genoeg om voedsel, schoolspullen en de nutsrekening te betalen. Cristina Fallaray. Benvenuta, Gonzalo hoe ¿qué tal? Entre de feiten die ik me echou en de feiten die ik me, me desahuciërde pasaron 4 años exactos. In España. de parados aumentaron meer dan 4 miljoen. Dus die dan zegt in de vier jaar die je verstreek tussen mijn ontslag... en het moment dat ik mijn, mijn huis uitgezet werd... zijn er in Spanje vier miljoen werklozen bijgekomen. In dit moment, in Spanje, zijn er meer dan zes miljoen periode. Van ellos 3 miljoen periode nemen al drie miljoen. Van de zes miljoen werklozen die Spanje nu heeft... zijn er drie miljoen die helemaal niks ontvangen. Die geen enkele inkomst hebben, geen enkele uitkering... ...of bijstand. En elk jaar zijn er een miljoen meer... omdat ze de prestaties... ...die in Spanje alleen maar twee jaar kunnen dureren. Een werkloosheidsuitkering, ...duurt hier maximaal twee jaar... ...dus uh, ja, iedereen die in 2011 zijn baan kwijtraakte, ...die raakt dit jaar ook zijn uitkering kwijt. Hier aan de kant is een omgeving die de persiana... Ja, dit is een arme wijk en hier uh, in, in de straat hier verderop is een winkeltje van de voedselbank. Op een dag dat we opstaan in huis en ontdekten dat er geen melk was. Op een dag kwamen ze erachter dat ze geen melk hadden. Ik como una bestia como un rayo a pedir una caja de leche. Ja. Pense, yo tengo que tener una caja de leche. Het is een soort van zelfbescherming dat je dat niet voortdurend in de gaten houdt of je hoeveel melk je nog hebt. Want eh, als je dat zou doen, dan zou je gek worden. En eh, nou, op een zeker moment kwam ik er dus achter van, ik heb helemaal geen melk meer. Toen ben ik naar dat winkeltje gegaan y en, en toen? Eh, recuerdo que la chica me dijo, ¿tú puedes demostrar que eres pobre? Het meisje van de voedselbank zei toen van. Kun jij aantonen dat je arm bent? Ik er niet uitzag als een arm iemand. Ik kon het niet aantonen, ik kon het niet hard maken... maar ze hebben me uiteindelijk een doos melk gegeven. We hoorden een reportage van Lex Rietman... over de journaliste Christina Fayaras. We gaan naar andere tijden. Toen de Nederlandse regeringsdakota waarmee zijn koninklijke hoogheid prins Bernhard naar Liberia vloog op het vliegveld van Monrovia landde, begaven president Tubman en de leden van zijn ministerraad zich naar voren voor de officiële begroeting. Vol trots, hun vaandel meedragend, marcheerden de zonen van de eerste negen republiek in Afrika langs de president en zijn hoge gast. Nee, dit ging dus niet over Willem-Alexander, maar u luistert ook niet naar OVT. Dit was wel een fragment uit het Polygon Journaal uit 1958... over het West-Afrikaanse land Liberia, dat toen nog een negerrepubliek heette. Die door veel dollars uit Amerika kon floreren. Want het land werd in de 19e eeuw gesticht door vrije slaven uit Amerika. Deze zogenaamde Americo-Liberianen vormen tot op de dag van vandaag de elite. Maar er wonen nog minstens twintig etnische groepen in Liberia. En dat leidt tot spanningen die het land de afgelopen jaren in chaos hebben gestort. Eind 1989 brak er oorlog uit die tot 2003 zou duren... en die de hele regio in lichte laaien zette. Een van de hoofdrolspelers, ex-president Charles Taylor... werd enkele weken geleden door het internationale strafhof in Den Haag... in hoger beroep opnieuw tot 50 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Een proces dat wij hier in Bureau Buitenland nauwgezet hebben gevolgd. En vandaag maken we opnieuw een balans op... met een landgenoot die zich zeer betrokken voelt bij Liberia... Fred van der Kraaij vertrok in de jaren zeventig... als enthousiaste twintiger naar dat land. En vorige week verscheen van hem het boek Liberia... van vrijheidsideaal naar verloren paradijs. Welkom, meneer van der Kraai. Dank u. Um, ja, u was al lange tijd niet meer geweest uh, in het paradijs. Zo'n beetje sinds midden jaren tachtig. Vorig jaar was u er uh, voor het eerst weer. Waarom is het een verloren paradijs inmiddels? Um, ja, ik, ik wend er geen doekjes om in, in de titel van mijn boek... Uh, het had allemaal zo mooi kunnen zijn in dat land uh, aan de West-Afrikaanse kust. Dus ex-slaven uit de Verenigde Staten die de republiek creëerden... hadden een ideaal van vrijheid voor ogen. Um, uh, ze dachten dat ze dus uh, hun eigen land konden besturen... wat ze ook inderdaad deden. Uh, het gebied waar ze zich uh, vestigden bleek uit buitengewoon rijk te zijn... aan allerlei delfstoffen en aan natuurlijke rijkdom. Uh, dus het had allemaal heel een heel mooi uh, paradijs kunnen zijn. Maar in een paradijs leven alle mensen gelukkig en in voorspoed. En dat kunnen we heden hele dagen toch niet zeggen van Liberia... waar uh, twee heftige uh, burgeroorlogen heel veel slachtoffers hebben gemaakt. Ja. En hoe is het land er nu heel in het kort aan toe, zou je zeggen? Er is hoop, maar er is een hele grote maar. Ja. Goed, over dat maar gaan we, uh, en ook over de hoop trouwens... gaan we zo meteen verder spreken. Maar eerst luisteren we naar een reportage van Jacqueline Maris... net als u in de ban van Liberia. Deze zomer vierde het land de 116e onafhankelijkheidsdag. Voor de zevende keer onder president Ellen Johnson Sirleaf. Ze is internationaal gewaardeerd... en kreeg zelfs de Nobelprijs voor de Vrede... maar ze wordt ook beschuldigd van nepotisme... en te slap optreden tegen corruptie. Het festijn van de onafhankelijkheid speelde zich af in Toepmanburg, een stad een uur buiten hoofdstad Monrovia, waar Toet Liberia de crème de la crème zich had verzameld. We zijn op weg naar Tubmanburg, waar de 166 e Independence Day wordt gevierd. En de president is daar. Op de radio is het al begonnen. We zijn te laat, want het verkeer was natuurlijk enorm... met allemaal auto's met vlaggetjes van Liberia erop. We komen aan in Tubmanburg. Ja. Eén groot carnaval van muziek en mooi aangeklede mensen. Ook mensen in traditionele gewaarden. We want to say a very big welcome to all of you people to our July 26th celebration. And a very big thank you to our President, Madam Ellen johnson Sirleaf, commonly known as the Iron Lady of Liberia. We say thank you, Mama. What a great woman. Thank you for making history in our lives. We say thank you, Mama. God bless you. May you live long. Thank you. Thank you. Oh, Mama, Ellen, thank you. Iedereen wacht op de Iron Lady, die al sinds 2006 president is. De sfeer zit er al goed in. Toegegeven, Alan Johnson Sirleaf heeft goede dingen gedaan... Ze stelde vrouwen aan op hoge posten, bracht de mijnbouw weer op gang, ze trok investeerders aan en dat zie je ook. Want sinds mijn laatste bezoek in 2010 is er veel veranderd. Mijn Boulevard die is door de Chinezen opnieuw geasfalteerd en daar staan nog wel de files iedere dag. Maar. Nu staan er veel nieuwere auto's in de files en er zijn zelfs busjes voor openbaar vervoer gekomen. En downtown, my god, dat werd bevolkt door hoorde straatverkopers. En dan had je één supermarkt bij de Libanezen. Maar daar stonden altijd drommen van die ex-kindsoldaten zonder handen of zonder onderbenen of anderszins uh, gemutileerd. En die stonden te bedelen, dringerig te bedelen. De huizen waren vervallen als ze tenminste nog overeind stonden. Soms zaten er zelfs nog kogelgaten in de muren. En als je dan in de binnenstad loopt, dan zie ik nu dus naast de krotten twee hoge kantoorgebouwen in de stijgers. Dat is echt de geboorte van een skyline. De president roept vanaf billboards dat Liberia weer zal reizen. Liberia will rise. De president is in de stoet van zwarte geblindeerde jeeps gearriveerd. Politie, een gloednieuwe outfits en ook het leger is aanwezig. De VN van UNMIL is ook present. Ellen Johnson Sirleaf is op de grote mannen met zonnebrillen en oortjes in via een zijingang de gemeenschapshal ingeloopt. Eerst een toast voor het culturele programma begint met alcoholvrije champagne. Een soort 7-up dus. Het urenlange culturele programma kan beginnen. In de hete zaal zitten de genodigde VIPs bovenop elkaar. Wat valt me nog meer op sinds de laatste keer dat ik hier was in 2010? Oké, okay. overal wordt bouwmateriaal verkocht. Ik zie laptops. Jonge mensen met laptops. Ongelooflijk. Er staan glimmende waterpompen langs de weg. Ik zie zelfs stoplichten. Er is zelfs elektriciteit gekomen in de drukbevolkte bevolkte New Crew Town... met zijn vele duizenden lemen hutten. En er is een pinautomaat. En er zijn stalletjes met rollators... en gloednieuwe rolstoelen. En eindelijk zijn er echte krukken voor de vele invaliden die Liberia telt... Er zijn in de lang uitgestrekte stad overal nieuwe restaurants en winkels. Er zijn nieuwe luxe hotels met soms casino's. En verder buiten de stad zijn er zelfs toeristenresorts in aanbouw. Gaat het echt beter met Liberia? We verplaatsen ons naar Tubmanburg Town. Daar staat een groepje vrouwen in de regen op de president te wachten. Nou, Tripple, hoor. We praten over haar? Ja. No, go get along, that. That you. Ze hebben blauwe lappa's met haar beeltenis om en de, bovenkant de witte blouses. Zij zijn vol lof voor de president. No war. We freedom. Freedom of speech in la The first Ze zegt van vrij onderwijs, geen oorlog yeah. en uh, de president heeft ook voor de vrijheid van meningsuiting gezorgd. Wij wilden haar een kip geven. Fatou Davis heeft een kip. Voor de president. En ze zegt van als ze straks terug is naar de receptie en alle speeches. en dan komt ze hier weer langs op weg naar haar mansion in Monrovia. en dan gaan wij haar die kip geven. I hope she stops. Ja, she ze stop. I know that she will stop. Yeah. Especially met women. When she see women together, she will let us. What happy Ze is ervan overtuigd dat de president zal stoppen als ze de vrouwen ziet. En het is wel bizar, want aan de overkant staan studenten hard te protesteren tegen de president. En hier staan deze vrouwen te wachten op de president om een kip te geven. Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? En zij ze zegt van als je op mij stemt, had ze ooit beloofd. Als je op mij stemt en je doet iets goed voor mij, dan doe ik iets goed voor jou. when you do me, I will do you. When you vote me, Maar dat heeft ze dus helemaal niet gedaan. Er is geen ontwikkeling, veel corruptie. En uh, ze is heel geliefd in het buitenland. Maar bij ons hier, de studenten, niet. En ze gaan van een pas om naar de hal te gaan, waar al die VIP's zitten die nu zitten te luisteren naar al die speeches. Zelfs de president van Nigeria is er de ex-president Obasanjo. Maar hij zegt: wij willen niet, wij staan hier gewoon in de regen met onze plakaten, zelfgeschreven plakaten. Wij gaan er niet naartoe. En wij zijn de toekomst. Zeker als je niet educatief so bent. zijn er zijn veel onkwalificeerde mensen. Dat is waarom je ziet dat het land so niet ontwikkeld developed. Het systeem is gewoon van: ook al ben je nog zo'n goede student, je moet vriendjes hebben om in de politiek te komen. En de politiek, daar zitten dus allerlei mensen die niet capabel zijn om hun functie te doen. Dus dat gaat, dat systeem van nepotisme gaat maar door. Je bent mijn. Like Als je de massa verwaarloost en er zijn geen banen en die corruptie gaat door, dan kan het zijn dat de jonge mensen van Liberia dat zijn er heel veel de straat op gaan en dat we Egypte krijgen. Amanda! Amanda! Oh ja, ja! Let us love our country! This is fundamental to progress. Join us in Vier uur lang hebben de genodigden op de speech van de president moeten wachten. Een cultureel programma waarin geen chief of tribe is overgeslagen werd opgevoerd. We maar nu is het zover. De jaarlijkse Independence Day pep talk van de eerste vrouwelijke president van Afrika, Ellen Johnson Sirleaf. We must build a vibrant and strong Liberia. Of which we can all be proud. Happy 26. May God continue to bless Liberia. Ja, tot zover de reportage van Jacqueline Maris... over Onafhankelijkheidsdag deze zomer in Liberia. We praten zo meteen verder over dat land. Maar eerst een extra nieuwspiletijn. Gelezen door Juris Tubinitsky. De wereldberoemde gitarist, zanger en songwriter Lou Reed is overleden. Hij was een van de pioniers van de rockmuziek. Hij werd vooral bekend als zanger en gitarist... van de invloedrijke band The Velvet Underground. Als soloartiest boekte Reed grote successen... bijvoorbeeld met Walk on the Wild Side en Perfect Day... Over de doodsoorzaken is nog niets bekendgemaakt. Lou Reed was 71 jaar. En er is nog meer nieuws. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor extreem weer. Het Weerinstituut verwacht dat een herfststorm morgen... in een groot deel van het land leidt tot zware en zeer zware windstoten. Tussen de 100 en 130 km per uur. Code oranje geldt morgenochtend voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland... Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Groningen en Friesland. Lekker binnenblijven morgen bij de radio. U luistert naar de VPRO, naar Bureau Buitenland. We spreken verder over het West-Afrikaanse land uh, Liberia... met econoom Fred van der Kraai. Um, uw boek, Liberia van vrijheidsideaal naar verloren paradijs... werd uh, gepresenteerd in het Afrika-studiecentrum... op een bijeenkomst onder het motto Zaken doen in Liberia. Als u deze reportage hoort en u legt dat naast uw eigen ervaringen van uw recente bezoek. Er zijn laptops, er staan stoplichten. Um, is het een goed klimaat om nu zaken te doen in Liberia? Uh, wat ik zo, zo even al zei, Liberia is een erg rijk land. Het bezit uh, allerlei mineralen. Er is onlangs is er olie offshore ontdekt. En Liberia heeft de laatste tien jaar... toch een periode van stabiliteit en van, van vrede gekend... Uh, economische groeicijfers die dus bijna uh, 10% bedragen. Dus er is, zoals ik eerder zei... Kommer zon in Europa, ook, zou ik zeggen. Ja. ja, precies. Dat is een fenomeen waar wij uh, jaloers op zijn in Europa... Uh, er is voor de Nederlandse uh, zakenwereld, denk ik, uh, veel te doen. Uh, Nederland is tra traditioneel erg betrokken geweest bij Liberia. Vroeger zat men in de ijzerijds, in, in de rubbersector en in de houthandel. Uh, momenteel uh, zijn de investeringen in deze sectoren voornamelijk door Aziaten, Chinezen en Indiërs uh, Maleisiërs. Uh, maar er is uh, volop werk aan de winkel, ook voor toelevering van, van diensten en van, van producten. De infrastructuur is in een hele belabberde staat na de burgeroorlog. Er is geen... Elektriciteitscentrale. Er zijn een uh, totaal van 11.000 kilometer uh, wegen, zijn er 600 geplaveid. Kortom, er zijn mogelijkheden voor ja. Nederland om daar aan de slag te gaan. Ja, goed. M mogelijkheden genoeg. Um, maar is het ook te doen? Een van de kritiekpunten op, uh, op Shirley Johnson is bijvoorbeeld dat ze de corruptie die endemisch is in het land veel te weinig aanpakt. Is, is daar uh, zaken te doen? Zou ze daar meer aan kunnen doen? Dat zijn twee verschillende vragen. Ja, de, dat zijn twee vragen. De, dat spijt mij. Ze zouden, ze zou er meer aan kunnen doen en die, de kritiek op haar uh, uh, falen om de corruptie goed aan te pakken, die is zeker terecht. Um, ik heb niet de indruk dat, het, dat de zakenwereld, de westerse of de andere zakenwereld uh, beducht is van landen waar corruptie is. <laughs> Daar waar het om ze gaat, mee omgaan, bedoelt u? Waar het om <laughs> gaat is politieke stabiliteit en dat is het probleem hmm. in Liberia op dit moment eigenlijk. Ja. Op dit moment is er rust, maar ik heb toevallig vorige week gehoord dat er een moordaanslag beraamd zou zijn op Surlief. Het is niet duidelijk of dat een gerucht is of dat het een bedoeling is om daarmee bepaalde tegenstanders uh, op te pakken. Maar het rommelt een beetje. Ja, het rommelt een beetje en, en nou, in de inleiding zei het al, er zijn veel etnische groepen en, en je hebt die elite van Amerika-Liberianen. Uh, maar het is ook een klein land waar iedereen elkaar kent en... en ik heb het idee dat, dat Sirleaf Johnson een enorme, ingewikkelde evenwichtsoefening aan het doen is daar. Want veel van die warlords die in die verschrikkelijke burgeroorlog heel actief zijn gegaan... en verschrikkelijke dingen hebben gedaan, die lopen nog steeds rond. En die, die, die, er zit er zelfs één in haar uh, regering, begreep ik. Is, is, is dat een, een houdbare situatie? Dat laatste denk ik niet. Uh, Ellen Johnson Sirleaf is een hele slimme politica... Uh, soms is het niet duidelijk of zij door bepaalde beslissingen belangen verdedigt. Bijvoorbeeld door corruptie te, uh, door de vingers te zien. Of door mensen te benoemen op belangrijke posten die uh, het nodig op hun geweten hebben. Anderzijds, uh, wat het land momenteel nodig heeft is politieke stabiliteit. En misschien, en dan ben ik de advocaat van de duivel... Hmm. Misschien heeft hij ervoor gekozen... om een beetje pap en nat houden... om deze mensen rustig te houden... een, een, een goede baan te geven... een, een flinke maandelijkse check... in de hoop dat daarmee... de, de lon niet weer tot op de, in het kruidvat... tot uitbarsting komt. Ja. Maar ik ben bang dat de bevolking... Uh, dit anders ziet. Uh, met mijn laatste bezoek aan Liberië... heb ik een hoge Liberiaanse politicus gesproken... die mij verzekerde... en dat laat ik uh, de verantwoordelijkheid voor zijn, voor, voor zijn doen. Uh, this woman is bringing us back to war. Deze vrouw brengt de oorlog terug in dit land. En hoe zou ze dat dan doen? Uh, doordat de warlords eigenlijk uh, niet aangepakt worden... waardoor er het idee van straffeloosheid uh, be be bevestigd zou kunnen worden. Hm. Wat dat betreft is de veroordeling van Charles Taylor... een hele belangrijke zaak niet alleen in internationaal opzicht, uh, maar ook in de opzicht van... Uh, het is misschien, er is een streep gezet bij die, die straffeloosheid in Afrika. Ja. Maar er moet wel gezegd worden dat Charles Taylor is veroordeeld... voor de wandaden in, in Sierra Leone, -Leone en niet buurland. voor Liberia. Nee, er is nee. maar één Liberiaan veroordeeld voor de wandaden in, in Liberia. En dat is de oudste zoon van Charles Taylor... die in de Verenigde Staten tot een langdurige gevangenisstraf is veroordeeld. Ja, ja. Hoe zou uh, die stabiliteit in het land nu bevorderd kunnen worden? Het, het land is voor een groot deel ook afhankelijk van buitenlandse donoren. Hè, van het IMF bijvoorbeeld. Um, ho, hoe zou die stabiliteit... Bestendigd kunnen worden. En ik denk dat die afhankelijkheid van het buitenland een noodzaak is op dit moment. Uh, de nationale, uh, nationale leger en de politie uh, die hebben weinig integriteit. Die zijn slecht georganiseerd. Uh, die zijn eigenlijk niet te vertrouwen. Uh, op dit moment heeft er, is er een VN-vredesmacht in Liberia... die geleidelijk aan zal worden teruggebracht... maar iedereen vreest dat met het vertrek van de laatste VN-militair... een periode van grote politieke instabiliteit weer kunnen aanbreken. Ja, dus die vredesmacht... Die zou, niet, het, die zou moeten blijven. Ja, ja. Ja. En uh, de, de aanwezigheid van het Nederlands bedrijfsleven daar, is dat belangrijk voor uh, de stabiliteit in het land? Kan dat helpen? De, tot de belangrijkste problemen in Liberia behoren uh, de kwestie van nationale verzoening, de kwestie van politieke stabiliteit, maar dan een economische de werkgelegenheid. Met een werkloosheid van 80% uh, is er gewoon een continue bron van onvrede die zich kan ontladen als het niet goed gaat. Dus iedereen die daar werk brengt? Kan Dat is een hele belangrijke bijdrage... die de Nederlandse zakenwereld kan brengen. Dank u wel, meneer Van der Kaaij. Uw boek Liberia van Vrijheidsideaal... naar verloren paradijs is te bestellen... via de website van het Afrika-studiecentrum. www.ascleiden.nl Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen de collega's van de wetenschap van Labyrinth. En dan zal het gaan over insecten, vogels met een rugzak... en het geheime leven van planten. En volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte... zijn wij van Bureau Buitenland er weer. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Jelleband Korstius en ik ben profepero voor mijn dagelijkse portie hersengymnastiek. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten.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 Over het Nederlands verleden in Indonesië. Ik ben er zo rond mijn 45ste achter gekomen. dat die hele Nederlandse geschiedschrijving over Indonesië. dat er gewoon helemaal geen bal van klopt. Zometeen, 9 uur. in Holland ook radio. Sporen van geweld. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? Uh, 50.000. Nee. 200.000. Nee. 1 miljoen? Mm -mm.